Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij stikstofonderhandelaar Johan Remkes staat de koffie weer te pruttelen. Eerder had hij al bezoek van de boeren om te praten over de stikstofplannen van het kabinet. Rond deze tijd zijn natuur- en milieuclubs aan de beurt om hun kant van het verhaal te vertellen. De organisaties hebben al laten weten dat er wat hem betreft... weinig tot geen ruimte is om de plannen af te zwakken. We zijn de afgelopen decennia achteruit gekacheld... als het gaat om, eh, om biodiversiteit. Het is dus wat dat betreft echt 2 voor twaalf. en We moeten daar als de sorenmieter mee aan de slag... als u de woorden wilt vergeven. En dat geldt overigens niet alleen voor de biodiversiteit... voor de natuur, dat geldt ook voor de landbouw zelf. De huidige landbouw zit gewoon op een doorspoor. Ook bedrijven en banken en gemeentes en provincies... mogen nog aanschuiven bij Remkes. Die gesprekken zijn later deze week en begin volgende week. In Noorwegen is een 150 meter een lange brug ingestort. Minstens één auto kwam in het water terecht. Degene die erin zat is gered. De brug is gemaakt van hout en nog maar tien jaar oud. Hoe het kan dat hij ineens instort, er wordt nog onderzocht. Bij een autobedrijf in Nuland, in Brabant, is vannacht brand geweest. Een van de auto's op het terrein is beklad met het logo van milieugroep Extinction Rebellion. Meerdere auto's zijn uitgebrand en ook de voorkant van het gebouw is flink beschadigd. Extinction Rebellion zegt niks te weten van de bekladding. En de kattenluikjes in een plaats in Duitsland mogen eindelijk weer open. In Waldorf was een maandenlange lockdown om een zeldzame vogelsoort te beschermen tijdens de broedtijd. Dat vond deze kattenbezitter echt idioot. Ik ben extreem frustreerd, schokkeerd. En stinksauer, ik die verhältnismäßigheid nul gerechtvaardigd vind. Als er toch een Rick te grazen werd genomen door een kat, kon het baasje een boete krijgen van wel 50.000 euro. Maar de kattenlockdown zit er nu op, twee weken eerder dan gepland. Die jonge vogeltjes zijn zo goed gegroeid dat katten geen bedreiging meer zijn. Het weer, een beetje broeierig dagje. Er trekken wolken over en op sommige plekken kan een buitje of een onweersbuitje vallen. Het is 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort drie kilometer file tussen Overveen en Alkmaar. Alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet.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 Rainbow Radio Zandvoort. C En Optimaal. Zie FM. FM. <laughs>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 Maar zoals ik het nu lees, was het gewoon een gay pride zoals dat. Uh, ja, altijd. Hè? Nee, is, sinds ja. 2015 is hij dus eigenlijk altijd verboden geweest door de ja. gouverneur van uh, Istanbul. Maar de, ja, de, de, uh, de organisatie gaat daar natuurlijk niet mee akkoord. Want ja, een pride, het recht op demonstreren, ja. moet er natuurlijk ook gewoon zijn. Ja, en het, het is wel een interessante ontwikkeling, want er zit nog steeds dezelfde presiden, president als twintig jaar geleden. Alleen die is een. Uh,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 Super leuk. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk al onze ideeën over. Uh, Hopen er gaan. met uh, duofietsen, Fietsen. cabrioletten oh. en wandelende ja. uh, wielers te zijn, ja. ja. Heel leuk. En ja. duidelijk laten merken dat Kennemer Hart uh, staat ook voor deze diversiteit. Mooi, prachtig. Daarbij willen we natuurlijk uh, mooi gekleed, dus we gaan kijken of iedereen uh, mooie regenboogkleding aan kan uh, krijgen.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 En, yep. en last but not least, we moeten hem toch even noemen: er is momenteel gaande een danschallenge. In de ja? tijd van corona was binnen oh, klop, ja. de gezondheidszorg de Jeruzalemma uh, danswedstrijd oh, ja. uh, ja, ja. uh, en die is nu opgepakt door am, onze ambassadeurs uh, in een coming out, uh, I'm coming out dance challenge. en oh, die gaat okay. uh, over alle locaties lopen. Ja, dus één locatie begint, uh, mag een dans op I'm coming Goria out, choreografie uh, doen ja, en dan wordt het uh, stokje overgedragen aan de andere locatie en choreografie. Heel Gifidun. mooi regenboog uh, feestpakket winnen. dus dat, ik denk dat heel veel mensen van de tik. In fantastisch. Ik wel. Ja. ja, wat leuk. Ja, ja, nou, Een uh, compliment. Heel veel ja. aan. Ja, precies. Ik ja. ja, ja. is dat leuk. ik nog even zelfstandig wil blijven wonen, maar anders dan. Het... We, <laughs> we hebben helemaal achter ons. Ik blijf ook nog even zelfstandig wonen, maar uh, ik weet wel waar ik ga wonen als het uh, zover is. Nee, fantastisch. Nou, de laatste vraag krijgen we dan. Uh, hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit interview?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 But we're not bored. a pleasure to smiling, to laughing and to huilen. Have we all got lief, your whole life? Have your whole life? Thank you very much this song is one of my favorites it's called somebody to love Yeah.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 nog best heel veel eigenlijk. Meer dan vorig jaar, want er mag natuurlijk ook op meer nu dit jaar, dat, als het goed is, dan geen corona is. vreemde maatregelen in ieder geval. Uh, net als vorig jaar hebben we de Pink Poetry Trail, het blijft een tongbreker, <lacht> uh, <lacht> hebben we. Uh, ook een uh, mooi uh, uh, nou ja, ding op, uh, op de bibliotheek, op het uh, voorpand bij het raam hebben we hangen, waarin uh, nou ja, poëzie en portretten uh, geschreven door Edward van de Vendel en getekend door Vloer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 Met uh, het thema. We gaan uh, luisteren, dus Martine. Deze, ja. van ja. Gul in Red. Dankjewel. Dag. Dankjewel.